Het is vijf uur, Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Minister Ascher wil dat immigranten de Nederlandse grondrechten... en de rechtsstaat erkennen. In de Volkskrant zegt hij dat hij dat wil afdwingen... met een participatiecontract. Elke buitenlander die zich in Nederland wil vestigen... zou dat contract moeten ondertekenen. En daarmee geven mensen aan dat ze de Nederlandse normen en waarden erkennen. Dat is volgens Ascher nodig, omdat er achteruitgang is... in de manier waarop er tegen homo's, joden en vrouwen wordt aangekeken. In de Amerikaanse stad Kansas City is na een gasexplosie bij een restaurant een grote brand uitgebroken. Volgens de politie zijn er zeker veertien gewonden, zeven van hen zijn er slecht aan toe. Enkele mensen worden nog vermist. Volgens ooggetuigen kwamen restaurantbezoekers onder het bloed naar buiten gerend. Een aantal omliggende gebouwen raakten door de vuurzee en de explosie bes beschadigd.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 Dat is een eenmalige extra belasting van 16 procent op inkomens boven de 150.000 euro. Dat staat vandaag in het Financiële Dagblad. Volgens de belastingadviseurs is de heffing in strijd met het Europees recht... omdat die pas werd bedacht en door de Tweede Kamer werd goedgekeurd... nadat bedrijven hun bonussen voor 2012 al hadden uitbetaald. Het weer. Op de meeste plaatsen vriest het licht. Overdag wolkenvelden en van tijd tot tijd zon blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt maximaal 3 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Wingenloe Stol. Goedemorgen, het is woensdag 20 februari 2013. Zijn bezoek aan het Australische Perth gaat niet door... maar Geert Wilders staat wel op de foto met een koala. En die koala heeft bijna hetzelfde kapsel als onze Geert. Martin Siemek dan, met hem praten over de Italiaanse verkiezingen. De rol van keizer Silvio Berlusconi lijkt eindelijk maar toch uitgespeeld. Of niet? En vogelliefhebbers in het hele land lopen vandaag met gebogen hoofd te speuren want er kan elk moment een kievit ei gevonden worden. Nu wordt het het komende uur in nu al wakker van Omroep WNL. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan met het gratis nummer 0800 1121. Onze regisseur Teun Verstegen ontvangt uw telefoontjes graag 0800 1121 of Twitter met de hashtag WNLnacht. De 50 tinten grijs van Henk Krol zijn populairder dan ooit. In verschillende peilingen staat zijn 50-plus partij op dikke winst. Het succes lijkt te komen door het afzetten tegen jongeren. En dat is een doorn in het oog van de NJR, de Nationale Jeugdraad. Zij vinden dat de ouderen best een dagje minder... met hun blote billen in Benidorm kunnen bivakkeren. We gaan komen komend uur erover praten met NJR-voorzitter Marcel Bamberg. Marcel, goedemorgen. Welkom bij ons in de studio. Dankjewel. je ja, uh, Jij bent voorzitter van de NJR. Wat doet NJR? Wij zijn de beweging voor jongeren... die als koepelorganisatie van jongerenorganisaties optreedt. Dus we zijn een belangenbehartiger namens jongeren. En we doen veel projecten voor jongeren... waarbij we de missie hebben... Uh, iedere jongere in zijn eigen kracht te zetten. Dus uh, als jij niet weet wat je kunt... Dan proberen wij jou te laten zien wat je wel kunt. We proberen jullie wat ervan te maken. Uh, yes. uh, maar jullie vertegenwoordigen heel veel jongerenorganisaties. Ja. Dus uh, uh, noem er eens dus een paar. Even een paar voorbeelden dat we weer in beeld hebben. Nou ja, de vakbonden hebben zich pas wel laten horen, ook op dit thema. CNV-jongeren, FNV-jong, uh, de studentenvakbonden ken je, LSVB, ISO. Uh, je hebt veel immigrantenorganisaties die erbij horen, vrije tijdsorganisaties, uh, politieke jongerenorganisaties als uh, PINK, de Partij van de Dierenjongeren. Nou, Het is een heel lijstje, veertig organisaties in totaal. Ja, En jij bent voorzitter van de overkoepelende organisatie NJR. Waarom ben jij voorzitter van, uh, van NJR geworden? Uh, waarom dat, uh, mijn persoonlijke reden om dat te doen, bedoel je? Dat lijkt me het meest interessant. Waarom ze gekozen hebben, dat... Ik denk dat dat ja. ook heel erg afhangt van, van je persoonlijke reden. Waarom, ja. waarom ben je het geworden? Nou, ik vergelijk het altijd een beetje met, uh, met de uh, jeugdopleiding van Ajax. Um, als je op een gegeven moment 14, 15 jaar oud bent... en je ziet dat je talent hebt voor voetbal... Dan, uh, dan ga je hard werken voor jong Ajax. En op een gegeven moment kom je in het eerste elftal... en dan zit je een beetje in de fase voordat je heel erg goed wordt. En dan mag je proeven aan het eerste elftal. En nou, je ziet dat het leuk is. En op een gegeven moment ga je naar Juventus of naar een hele andere grote club. Hmm. En dan kom je helemaal tot bloei. En dat is een beetje hoe ik bij NJR jongeren zie, uh, zie binnenkomen... Uh, soms uit een jeugdzorginstelling, soms uit de VWO-klas, of uh, nou, van alles. En iedereen maakt een ontwikkeling door. En, ik en hoe doe kwam jij daar terecht? Zo. Ik was uh, deelnemer van, aan het Nationaal Jeugddebat, een van onze grotere projecten. Mm -hmm. uh, toen ben ik drie jaar lang vrijwilliger geweest en dat vond ik erg gaaf. En toen uh, nou, heb ik me... Laten interesseren voor het bestuur. En nu zit ik hier. Uh, allemaal leuke dingen te doen. Kijk, als voorzitter van de NJR. Je bent hier nu om vijf uur ochtends. Hoe ziet zo'n normale er voor je uit? Ben je altijd wakker zo vroeg? Of, uh... Uh, nee, ik heb nu één uur slaap <laughs> gehad. Dat is, uh, dat is echt anders dan... Uh... Je hebt één uur slaap gehad? Ja, ja, ik lag er om twee uur in. We hadden gisteravond de bestuursvergadering. Dat is wekelijks. En voor de rest is het echt heel erg afhankelijk van uh, ja, afspraken. Vanmiddag zit ik bij het ministerie. Dan mag ik een overleg uh, met de staatssecretaris voorbereiden uh, over een week. Dus je leidt qua slapen al een beetje een politiek leven zo? <laughs> ja, soms wel ja. Nou ja, het ligt er een beetje aan. Als ik, uh, als ik mag spreken bij een leuk project of zo, dan kan dat liever uh, natuurlijk overdag. Maar is dat fulltime zo'n voorzitterschap of wat doe je daarnaast? Ik uh, ben eigenlijk uh, student rechtsgeleerdheid in Utrecht. Um, maar ja, dat leidt er natuurlijk wel een beetje onder. Op papier kost het 24 uur. Zit je nog in de collegebanken? Uh, nee, nauwelijks. Nee, ik mis het wel heel erg, want ik vind dat wel heel erg leuk. Maar ja, dat is uh, natuurlijk veel gaver als je, als je dit mag doen, dan, uh, dan doe je dit zeker. Ja, uh, wat dat betreft is natuurlijk ook als je inderdaad iets doet dat je leuk vindt. Dan al is het maar 24 uur, dan ga je er uiteindelijk ook een baan van 80 ja, ik, uur. Bij ik zeg op maken, papier toch? is het 24 uur. Ja. Maar het is uh, uiteindelijk uh, denk ik dat we allemaal 70, 80 uur met z'n zeven en erin steken. Daar dus. ja, ben ik wel heel benieuwd. Hè. Je zegt ja, elke dag is, is het toch weer anders. Dan heb je een evenement, dan heb je een bespreking. Uh, als, als we bijvoorbeeld eens kijken naar gisteren. Je zegt: gisteren is het laat geworden. Uh, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Ja, wat hebben we gisteren gedaan? We hebben een projectplan geschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen. We vinden het belangrijk dat uh, nou ja, jongeren um, op lokaal niveau... de verkiezingsprogramma's eigenlijk schrijven voor alle programmacommissies. Mm -hmm. Want we hebben niet het gevoel dat programmacommissies... denken aan uh, de belangen van jongeren. Dus we zijn van plan in de tien grootste gemeenten... Uh, nou, verkiezingsprogramma's zelf door jongeren te laten schrijven. Dat heeft best wel veel om handen. Dus daar hebben we een plannetje voor geschreven. En, en nog dingetjes met de Sociaal Economische Raad. We vinden het belangrijk dat daar een dag is... waarop we uh, over sociaal-economische thema's praten. Uh, nou, Heel plan geschreven over hoe je zo'n conferentie aan moet pakken. Het is heel veel nadenken en dan uiteindelijk... Ja, lekker uh, proberen daar financiën voor te zoeken. En, uh, de hele dag brainstormen is wat je doet. Nou, ja, dat, dat kan het zijn. Een andere dag ben je de hele dag aan het bellen. Het is heel divers. We gaan zo ook met je praten over de 50PLUS-partij. Je bent best wel fel tegenover Henk Krol. Wanneer dacht je, nu ga ik in actie komen? Ja, daar hebben we eigenlijk al een tijdje over na zitten denken. We hebben altijd de op-de-plank artikelen, de opa's. Dat is in deze... De opa's. De opa's op de plankartikelen. <laughs> artikelen. En we wilden dit eigenlijk de wereld inbrengen... op het moment dat uh, de 50PLUS-partij echt begon te groeien... of uh, er weer een uh, raar leugentje de wereld in zou komen. En dit was echt ideaal. Dus we hebben toen een persberichtje eruit geknald. En uh, ja, dat was wel... Uh, en nou zit je hier. De ouderen moeten een een zich een schamen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. En zometeen horen we waarom en jij voorzitter Alright. Marcel Bramberg. Dat zometeen. Zometeen ook een overzicht van wat er allemaal in de ochtendkranten staat. Dus uh, heeft u hem nog niet op de deurmat liggen... dan uh, vertellen we u zometeen wat er allemaal te doen is in de wereld. Laat nou, dat. You First day Van onze gast dit uur, Marcel Bamberg. Een uh, muzikaal werkje van Pete Murray. You pick me up ons aangeschoven. Robert Smit, onze actualiteitenredacteur, met alle kranten voor zich. We beginnen bij de Volkskrant. Er gaat extra geld naar slachtofferhulp, schrijft die krant. Slachtoffers van geweld en zedenmisdrijven krijgen binnenkort één professionele hulpverlener toegekend, die voor langere tijd juridische, praktische en emotionele steun biedt. Deze case managers van Slachtofferhulp Nederland waren er al voor directe nabestaanden van moordslachtoffers, maar staatssecretaris Fred Teven maakt straks elk jaar 2 miljoen euro extra vrij om ook slachtoffers van geweld en zedemisdrijven te helpen. Op die manier wil hij de positie van het slachtoffer versterken. Voor het einde van het jaar moeten er 35 van die case managers actief zijn... die jaarlijks enkele honderden slachtoffers en nabestaanden kunnen bijstaan. Het vermoeden was er al een tijdje, maar nu lijken de bewijzen geleverd. Het Chinese leger houdt zich bezig met grootschalige cyberspionage. Trouw citeert het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Mandiant... over de geheime legereenheid 63. 198. Dat is een aardig rijtje getallen. De eenheid pleegde vanuit het kantoor in Shanghai honderden digitale inbraken bij allerlei strategische bedrijven in de VS. En daarbij zijn grote hoeveelheden geheime informatie gestolen. China ontkent zijn betrokkenheid in alle toonaarden. Toch is er alle reden om aan te nemen dat de Chinese overheid achter de digitale inbraken zit. Het land is qua handel en productie dan wel een wereldmacht, maar loopt nog steeds achter op kennisgebied. Het Fries Museum, dat krijgt een prachtig kunstwerk... op de entree van zijn nieuwbouw, schrijft Rauw. De Friese ontwerpster Claudie Jongstra maakt een driedelig wandtapijt... in goudgeel, indigo blauw en paarsbruin. En luister goed, Robert. Voor het werk lieten ze zich inspireren door de weerbarstige kleigrond... de indrukwekkende luchten en het beroemde licht van... Friesland. Jongstra nam die elementen en vertaalde het in haar wandtapijt. Dan zou je zeggen afgezaagd, maar nee hoor, het is nou eenmaal zo, zegt ze. De mensen in het dorpje waar ik woon, Spannum, zeggen het ook. Jeetje, die lucht, die horizon. De schoonheid blijft gewoon verbazen. Ik moet toch een keer naar Spannum toe, want ik heb dat nog nooit ervaren in mm, Nederland. Nee. Momentum vasthouden wordt een hele klus voor 50PLUS, rijmt het Nederlands Dagblad. De oudere partij doet het goed in de peilingen, maar liefst 24 zetels. Maar groeit het aantal proteststemmers? Een te voorbaardige conclusie, volgens politicoloog Tom Lauwersen. Dat een flinke groep kiezers nu de voorkeur geeft aan 50PLUS... wil volgens hem niet zeggen dat die groep later ook echt op die partij gaat stemmen. Wel vindt Lauwersen dat 50PLUS met het opkomen voor ouderen een sterke troef in handen heeft. Al liggen vergelijkingen met de jaren 90 op de loer. Toch gingen oudere partijen in de Tweede Kamer aan ruzies ten onder. Dat en nog veel meer lees je zo meteen in de ochtendkranten. Robert Smit, Marcel uh, uh, zit hier nog steeds in de studio. Marcel Bamberg en JR-voorzitter. Ja, Marcel, uh, uh, ook in het krantenoverzicht, 50PLUS komt weer tevoorschijn. Uh, waar, waarom denk jij dat, dat die partij zo populair is? Ja, ik merk een soort van egocentrisme bij uh, de generaties uh, die veel ouder zijn dan ik. Uh, mensen kiezen heel erg voor hun eigen belang op dit moment. Je ziet dat het economische crisis is en ik vind dat teleurstellend. Want uh, volgens mij moet je een visie hebben... waarbij je iedereen ofwel ontziet... of iedereen gaat uh, op de blaren zitten. Ja. Nee, maar als je, als je echt even kijkt naar hoe, hoe je dat dan verklaart... je zegt, ja, mensen kiezen voor zichzelf. Waar heeft dat dan mee te maken? Uh, ik denk dat mensen denken dat het... Uh, nou ja, zij willen bijvoorbeeld... Niet dat hun AOW wordt gekort. We zien daar de prijsjes van 20 euro. Dus mensen gaan 20 euro per maand inleveren. Ja, Als ik kijk naar mijn prijs, dan is dat 272 euro studiefinanciering... die ik maandelijks inlever. Mm -hmm. En ik vind het eigenlijk schandalig dat er aan de ene kant huilie-huilie wordt gedaan... door een generatie die ineens wordt weggezet als heel arm en zielig. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik ga ook niet zeggen dat ik onderdeel van ben van de generatie die arm en zielig is. Maar ik denk wel dat als je een economische crisis hebt... dat je die uh, rekening neer moet leggen bij iedereen. Dus we gaan er allemaal een beetje aan op achteruit. Maar je noemt ze egocentrisch, maar alleen aan de jongeren denken... zal ook een beetje egoïstisch zijn natuurlijk. Ja, ik zou er ook niet voor zijn om een partij voor alleen jongeren te hebben... die 24 zetels haalt. Nee. Dat zou niet goed zijn voor dit huidige bestel eigenlijk. Nee, want je hebt een jeugdwerkloosheid die je wil aanpassen, uh, aanpakken. En je hebt een pensioenstelsel wat misschien wel helemaal niet werkt voor jong en oud niet. En je hebt uh, ja, problemen die gaan ouderen aan. We moeten alles aanpakken. Dan ja, heb je natuurlijk wel een heel charismatisch persoon zitten op die partij. Henk Krol spreekt heel veel mensen aan. Is, is, dat, is dat dan ook een verklaring voor, voor, voor dat succes? Ja, nou ja, misschien wel. Mensen trappen er misschien een beetje gemakkelijk in. Um, ik vind dat de, de uitspraken die Henk Krol doet uh, heel makkelijk af te doen zijn als, uh, als onbetrouwbaar. Net zo betrouwbaar als de rundergehakte uh, burgers van de Lidl de afgelopen weken. Mm -hmm. um, al in de verkiezingstijd zag je het uh, toen hij tegenover Siewert van Liene zat uh, bij, uh, bij uh, uh, Radio 1. Nee, volgens mij was het, uh, het maakte niet uit, televisie. Uh, op een gegeven moment hebben ze de, de facts gecheckt. En het eerste wat Henk Krol zei was... ja, maar zo, zo werkt dat niet, dat is interpretatie, dat zijn geen feiten. Hmm. Toen ging het over CBS-cijfers afgelopen weken... en over CPB en over dingen die Lodewijk Asje als uh, minister... en iedere keer is het weer... nee, maar dat klopt niet, dat, is, uh, dat gebruikt het kabinet. Maar je zegt mensen trappen erin, denk je dat ja. Henk Krol bewust een braadje vertelt? Uh, volgens mij weet hij heel goed dat het CBS best prima cijfers uh, presenteert. En dat die neutraal zijn. En echt niet alleen maar om de ouderen. Hij, hij presenteert het alsof ouderen echt, echt worden gepakt door iedereen. En uh, het is echt een soort van waanzin. Nou, zometeen gaan we er ook verder met je over praten. Over dit onderwerp en je eervoorzitter Marcel Bamberg zit dit uur bij ons in de studio.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 Leren varen, maar sta je zijlijnlijk lekker in de wind. Ga het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan dan ja, ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei.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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, Mag een reden van mijn moeder, van mijn moeder. 20 minuten over vijf, Akda en de Munich, de kapitein, deel 2. Bij nu al wakker op Radio 1, dit is Omroep WNL. De Nederlandse politiek is met reces. Voor Geert Wilders een goede reden om zijn denkbeelden in Australië te laten horen. Met een aantal toespraken wil de PVV-leider zijn ideeën over islamisatie overbrengen. Maar helemaal zonder slag of stoot. Gaat dat niet. Zo werd bekend dat een eerder aangekondigde toespraak in Perth niet door kan gaan. Nanda Duindam is een Nederlandse freelance journalist die woonachtig is in deze. Australische stad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het eigenlijk groot nieuws dat Wilders uh, down under is? Um, nou, het is, voor mij is het misschien groot nieuws omdat ik het dan echt volg. Omdat ik denk, hè, dat is het Nederlands nieuws wat hier gebeurt. <laughs> um, maar de mensen hier, die hebben eigenlijk geen idee wie Wilders is. Als ik de mensen naar vraag. Want het enige wat Behalve ik eigenlijk mensen... heb onthouden van dit bezoek is dat hij een koala knuffelt die, knuffelt die een beetje op zichzelf lijkt qua haar. Dat is het enige wat ik mij herinner ja. van dit bezoek. Nou ja, en, en dat hij niet welkom is in de stad waar ik woon, hè? dat vind ik dan ook wel, uh, wel bijzonder. Want waarom is hij niet welkom? Um, nou ja, een tijd geleden heeft Colin Barnett, de premier van West-Westphalia... al een keer gezegd dat hij niet welkom was. Uh, nou ja, een heleboel gedoe met zijn visum en dergelijke. Um, en ja, nu had hij een, een zaal gevonden in een hotel, waarvan de naam niet bekend is. En um, dat hotel heeft op het laatste moment toch het hele feest afgeblazen... En um, Colin Barnett heeft vanochtend tegen de media hier gezegd dat hij nog steeds niet welkom is en dat hij ook niet welkom is in overheidsgebouwen en dat hij um, geen platform krijgt van de overheid om zijn boodschap uh, hier te verspreiden. Ja, terwijl je toch uh, het net ook zegt van ja, als je, als je de mensen daar bij jou in Perth vraagt uh, wie is geert wilde, dus wat weet je over hem, dan, dan blijven die gezichten blanco. Uh, uh, maar dan ja. op een ander niveau, dan, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. De meeste mensen hier, um, die er dan enigszins verstand van hebben... en ik denk uh, de politiek en de media, die springen er toch wel bovenop. Maar ja, de mensen hier zelf, die, die, die hebben zoiets van ja... totdat ze misschien zijn denkbeelden be beelden horen... en dan zullen ze misschien denken van ja, dit gaat ons te ver. Maar behalve dat is er hier in, in de bevolking, ja, mensen die... Die, die hebben er niet echt, uh, niet echt een mening over. Nee, in Melbourne ging zijn aanwezigheid uh, niet zomaar voorbij aan een aantal tegenstanders. Het kwam tot gevechten tussen mm -hmm. 200 betogers en de politie. Zijn de ideeën van Wilders in Australië controversieel? Um, ja, ik denk het wel heel erg. Um, vooral omdat heel veel culturen en religies hier heel vreedzaam naast elkaar leven. Mm. En um, Australië is er heel erg open voor, voor andere culturen. En als er dan iemand komt die zegt van, ja, één cultuur en religie, die, die vinden wij niet welkom. Dan hebben de Australiërs zoiets van, ja, maar waar heb je het over? Hier gaat het prima. Maar hij is daar toch uitgenodigd ja. door een groep? Ja, hij is uitgenodigd door de Q-Society. En um, zover als, dat ik, uh, als dat ik dat begrijp, is het vooral van hun een doel om echt de mensen um, ja, wat bij te brengen. En is het echt meer om, om er iets van te leren. Mm. Um, maar misschien dat dat, uh, dat doel toch iets, iets anders is, uh, is opgevat door de mensen hier. Ja, en nu gaat hij ook nog spreken in Sydney. Kunnen we daar nou ook problemen verwachten? Want als we dit horen, dan uh, belooft dat niet veel ja. goed. Ik denk, ik denk dat je daar ook wel inderdaad problemen kan verwachten. Um, sowieso betogingen worden overal verwacht. Um, en ja, misschien dat, dat daar die zaal ook wel ineens, uh, ineens gecanceld wordt. Ja, we zullen Ik het, natuurlijk ook uh, van de nu niet meer weten. Nee, we zullen het afwachten. Heb je hem nog toevallig gespot in Perth of helemaal niet? <laughs> nee, eigenlijk niet. <laughs> okay. Ik heb er wel naar heen gekeken, maar nee. Geen wilders op straat in Australië nee. in de, de openbaarheid. Nog niet, hè? Nog nee. niet. freelance journalist Nanda Duidam vanuit Perth. Dank je wel. Eind februari, begin maart. Het is bijna zover vogel in het hele land lopen met gebogen hoofd te speuren. Op zoek naar een kiefietsei, want er kan er elk moment een gevonden worden. Goed nieuws voor de liefhebber, want pas op dat moment is het weidevogelseizoen officieel begonnen. In de provincie Friesland is het zoeken, maar vooral het rapen van kiefietseieren is dit jaar beladen. Want dat rapen van de eieren mag namelijk alleen in de provincie Friesland. En daar moet volgens de Stichting Faunabescherming Nederland veranderen. Inkomen. Harm Nies is de voorzitter van deze stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. De eieren mogen wel opgeraapt worden in Friesland. Waarom daar wel? Ja, het is heel vreemd. Want het is eigenlijk de enige plek op de hele wereld waar dat gebeurt. Waar er dus de eieren worden gezocht van beschermde vogelsoorten. die vervolgens worden opgegeten. Dus een erg grote uitzondering. Er is in 2002, toen een nieuwe wet van kracht werd. Uh, zijn er organisaties geweest die eigenlijk voor elke provincie hebben gevraagd van mag het hier, want de provincie is de baas daarover, die verleent die ontheffingen. Uh -huh. En in alle andere provincies is dat afgewezen, alleen in Friesland hebben ze het toegestaan. Ja, want wat u zegt uh, ze worden opgegeten, maar het is toch juist dat het eerste ei naar de commissaris van de koningin moet? Nou, als dat nou het allerenigste was wat er gebeurde, dan hoorde u van ons niks. Nee, het gaat erom dat er echt massaal die weilanden wordt ingetrokken. En vroeger werd er echt uh, totaal uh, zonder limiet werden alle eieren meegenomen. Ja. Uh, wij hebben al een aantal jaren procedures uh, uh, tegen die praktijk uh, gevoerd. En daardoor is het raapseizoen sterk ingekort. Het mag nu alleen nog maar in de maand maart. Vroeger mocht het tot 12 april. En ze mogen ook niet meer alle eieren meenemen. Dat moeten ze eerst van tevoren melden, want er zit een maximum aan van uh, dik in de 6.000 eieren die er geraapt mogen worden. En dan houden het op. Een, een traditie inderdaad. Ja, ik kun je ook een beetje afvragen waar, waarom zijn die gekke friezen er ooit mee begonnen, toch? Ja, nou, het waren dus niet alleen de friezen. Het gebeurde in heel Nederland oh. en het was 100 jaar geleden gewoon een aanvulling op het menu voor al arme bevolkingsgroepen. Dat is gewoon praktisch. Maar ja, maar dat is inmiddels wel voorbij. Ja, ja. en, en uh, het moet nu dus stoppen volgens u. Ja, we zijn er al heel lang mee bezig. En we hebben een aantal jaren geleden hebben we samen met de vogelbescherming hebben we die procedures gevolgd. En nogmaals, toen is het al sterk ingekort. De vogelbescherming heeft toen gezegd van nou, eh, voor 75% hebben we gelijk gekregen. Eh, niet helemaal, maar het is toch wel op veel minder grote schaal dan vroeger. Het wordt vooral gedaan door oudere mannen. Dus... Als we er nog even wachten, dan sterft het misschien wel uit. Uh, en die zijn toen gestopt. Die hebben gezegd: We hebben voor een belangrijk deel ons doel bereikt. Maar wij hebben gezegd: Van ja, het is gewoon flagrant in strijd met de Europese wetgeving. En dan moet je dat niet doen. Vooral ook niet omdat het ook nog erg schadelijk is. Zowel voor de kievit. als voor andere dieren die in die weilanden zich ophouden. U zegt: Het is Europese wetgeving. Kunt u dan ook naar het Europees Hof. om zo'n verbod af te dwingen? Ja. Uh, ja, dat hebben wij geprobeerd, maar daar waren ze niet zo blij mee. Oh. Uh, toen die nieuwe wetten kwamen, toen zei minister van ze was toen minister van Landbouw, oh. die zei ze zelf toen al, want we hebben hem gevraagd, van, is dit niet in strijd met de Europese regels? En die deed daar toen heel luchtig over. Die zei, nou, dan horen we dat wel. Uh, wij zijn toen naar Brussel gegaan, we hebben daar met die ambtenaren gesproken, die zeggen, ja, daar komen ze weer, wij krijgen... Ja, elk jaar zo'n 3000 verzoeken van mensen die problemen hebben in hun eigen land en dan krijgen wij de zwarte piet gespeeld, Dan moeten wij maar even oplossen. U wordt eigenlijk probeer... ook niet serieus genomen, hoor ik aan nee. uw woorden. Ja, die zeiden probeer het eerst in eigen land maar eens weg te breien. Maar zien de Friesen zelf ook niet in dat het zo zonde is als deze eieren verloren gaan? Nou, inmiddels wel. Ik denk, ik ken geen echte enquête, maar ik ben er heilig van overtuigd dat als men in Friesland een enquête zou houden onder de bevolking en zou vragen, moeten we er niet mee stoppen, dat de overgrote meerderheid zou zeggen dat dat het geval is. Ja, en, en uh, bent u bang dat er nu massaal wordt geraapt, of denkt u dat er gewoon keurig een hekje om die kivis eieren worden gezet als ze gevonden ah, worden? Nou, een hekje zal er niet omgezet worden. En uh, ja, de vraag is dus uh, in hoeverre die controle op uh, die dik 6000 eieren, die dan geraapt zouden moeten mogen worden door, volgens de provincie, of dat waterwicht gecontroleerd zou kunnen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat dat in de praktijk eigenlijk helemaal niet kan. Uh -huh. En dat er dus veel meer geraapt wordt en dat lang niet. Iedereen die eieren meeneemt, dat keurig via een SMS naar een computer stuurt, om vervolgens te wachten of hij toestemming krijgt om wat ei mee te nemen. Nou, we zullen wachten of uw verbod uh, wordt aangenomen. Harm Nieuwse van de Fauna Bescherming Nederland. Dank u wel. Dank u. En ook de mensen die om half zes hun wekkerradio hadden ingesteld luisteren inmiddels. Goedemorgen. Welkom bij Radio 1. Dit is omroep WNL. Het programma heet nu al wakker.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 Eerder riep de hoge commissaris van de Verenigde Naties nog op... om voorlopig geen vluchtelingen terug te sturen naar Somalië. Het land wordt verscheurd door een bloedige oorlog. Noord-Korea heeft een nieuwe video op YouTube gezet... die gericht is tegen de Verenigde Staten. De video portretteert president Barack Obama... en Amerikaanse legertroepen in een vlammenzee. In het anderhalve minuut durende filmpje... verschijnen leuzen in het beeld die anti-Amerikaans zijn... Zo laat Noord-Korea weten dat een aantal nucleaire testen zijn geslaagd. En dit is ook niet het eerste filmpje, of wel? Nee, uh, enkele weken geleden verscheen er al een video... van een mogelijke Noord-Koreaanse aanval op New York. Ja, met, met dat muziekje van Michael Jackson op de achtergrond. Ja, The All The World. Ja, dus, dus uh, Noord-Korea is de afgelopen weken veelal bezig... om uh, de Verenigde Staten eigenlijk uh, als het ware te provoceren. Nou, dat lukt dus wel een beetje. Dat lukt, uh, dat lukt zeker, ja.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 Inmiddels is ook dit bedrijf winstgevend. De kleine ondernemer gaat zeer professioneel te werk. Zo draagt hij graag een pak, heeft hij een logo ontworpen en deelt hij graag visitekaartjes uit aan schoolgenoten. En voor het weer is bij ons aangeschoven Stijn van Ontwerpen. Op Opklaringen breiden zich later deze ochtend uit en gaan overdag voor wat zon zorgen. De middagtemperatuur ligt rond de 3 graden bij een matige tot vrij krachtige noord- tot noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het overwegend helder en daalt de temperatuur tot min 3 graden. Morgen overdag is het fris met een middagtemperatuur van rond of net onder het vriespunt. Het blijft droog, maar er is vrij veel bewolking. De wind is vrij krachtig aan zee tot matig in het binnenland en komt uit een oostelijke richting. Richting het weekend geleidelijk oplopende temperaturen, af en toe zon en overwegend droog weer. Nou, hopen dat we in het weekend beter weer krijgen. Dankjewel Stijn van Antwerpen. Is goed. Het Nieuwsminuutje. Met Robert Smit. Zometeen praten we met NJR-voorzitter Marcel Bamberg... over het succes van 50PLUS en ook de keerzijde. En we gaan naar Italië met... Uh, Berlusconi. En Martin Siemek. Wow. De klanken van Tom Chaplin en zijn band Keen Band and Break. De 50-plus-partij van Henk Krol is populairder dan ooit. In peilingen had hij meer dan 20 zetels. Het succes is deels gebaseerd op onzin, stelt NJR-voorzitter Marcel Bamberg. NJR, ook wel bekend als de Nationale Jeugdraad, komt hiermee op voor de jongere generatie. Marcel Bamberg, dit uur bij ons te gast in de studio. Marcel, nogmaals, goedemorgen. Dankjewel. Je vindt dat ouderen zich moeten schamen. Waarom? Ja. Ik uh, vind het weinig solidair en uh, heel erg egocentrisch... om alleen maar te stemmen op uh, de mensen die zeggen... voor jouw belang op te komen en verder eigenlijk geen idee hebben. Hebben de ouderen het niet zwaar? Uh, ja, die zouden het zwaar kunnen hebben. En uh, ik heb het zelf ook zwaar, dus ja, dat, dat heft elkaar wel op. Maar We ik hebben vind... allemaal een zwaar leven. Nou, uiteindelijk gaan zij er 20 euro op achteruit wat de AOW betreft. En ik ga er 272 euro per maand op achteruit wat mijn studiefinanciering betreft. Want wat Krol zegt is, ouderen worden onevenredig harder aangepakt. Ben je het daar dan niet mee eens? Nee, ben ik het niet mee eens. Uh, kijk, ik hoor van zijn kant dat er heel erg huilie-huilie wordt gedaan. En ik wil juist voorstellen dat ik dat niet ook ga doen. Maar ik kan zo voor je opnoemen. Mijn overjaarkaart gaat eruit, mijn studiefinanciering moet ik zelf gaan ophoesten. Ik moet uh, kampen met 14% jeugdwerkloosheid die twee keer hoger is dan de overige werkloosheid. Kan zo wel doorgaan. Wat doet Krol verkeerd? Um, Krol gaat eigenlijk alleen voor het belang van de ouderen. En ik roep op tot wat meer solidariteit tussen generaties. Hij uh, organiseert zo'n heel erg generatieconflict. We zetten elkaar echt helemaal tegenover elkaar. en Dat lijkt mij heel onterecht. Het is natuurlijk wel zo dat de Krol, uh, uh, hij, hij komt op voor een groep. Dat is van oudsher wel wat politieke partijen doen. Ja. Is, daar, is daar in de basis iets mis mee? Nee, maar ik vind wel... Um, kijk, de oude dagvoorziening bestaat uit uh, AOW en AWBZ voornamelijk. En die wordt uh, ja, betaald vanuit belastingen. En de belastingen worden niet voornamelijk betaald... door mensen die zijn gestopt met werken. Uh, dat zijn jongere generaties en dat zijn de werkende generaties. Uh, en die moeten die belastingen ophoesten. Als wij te kampen krijgen met hoge werkloosheid, ga ik minder uitgeven... en gaat uiteindelijk die hele oude dagvoorziening veel minder opleveren. Ja, maar dan kun je tegelijkertijd stellen... Uh, de mensen die op dit moment 50 plus zijn... dat zijn ook de mensen die ons land hebben opgebouwd. Ja, dat, dat is heel mooi, maar ja, ik kan daar niet veel mee. Want ik kan dat ook nog heel erg goed doen. En ik kan over 50 jaar misschien ook zeggen dat. Maar dat, dat vind ik heel raar. Mensen beroepen zich op oude rechten. En ik bouw nu bijvoorbeeld ook pensioen pensioenrechten op, maar ik zie nu al dat ik uh, vier of vijf keer minder ga uitgekeerd krijgen dan uh, mijn ouders en mijn voorouders, omdat zij, uh, nou, zij houden vast aan die rechten. Er zijn nu meer mensen die uh, uh, ja, pensioen uitgekeerd willen krijgen mm -hmm. en er zijn minder mensen die ervoor werken. Dus uiteindelijk, ja, wat gaan we dan doen? Gaan we dan eerlijk de balletjes verdelen? Of zeggen we, Nee, de ouderen hadden eigenlijk recht op drie balletjes. En ja, de jongeren ook, maar er zijn straks geen drie balletjes meer over. Dus dan krijgen de jongeren gewoon één balletje en nu iedereen nog drie. Of gaan we het eerlijk verdelen? En ik roep eigenlijk meer op tot de solidariteit. En dan gaat het echt niet alleen over pensioenen. Maar überhaupt alles wat je doet uh, qua visie. Ben je bang voor de vergrijzing? Uh, nee, niet zo. Nee, ik vind, ik vind het eigenlijk... Het lijkt me heel mooi om oud te worden. En ik denk dat we allemaal steeds ouder worden. En maar ik hoorde, het gaat er steeds op achteruit. En jij krijgt minder geld dan je vader. En dan, nou, he, daar ben je bang voor. Ja, maar ik, ik hou ook wel van toekomstdenken. En ik ben juist wel van de... Het is wel echt wel een platgetreden pa, pad. Eh, om te zeggen dat je moet denken in mogelijkheden. En niet in, eh, in negatieve, negatieve houdingen aan moet nemen. Maar dat is wel hoe ik het zie. De toekomst is mooi. En, en uiteindelijk... ja, ik, ik doe nu nog niets eh, wat, wat ik... Eh, allemaal zou gaan willen doen. Als ik willen, zou willen reizen of trouwen met... Uh... Dat, dat, dat, ja. ja. Wat me opvalt... Uh, Henk Kool is, is, is scherp. Hè? Maar jij bent, jij bent ook heel fel. Als het, als het daarom gaat... Uh, kan ik me ook voorstellen dat het geluid wat jij brengt... het, het debat misschien ook wel weer wat polariseert. Hoe zie je ja. dat? Nou, ik snap dat wel, want ik zet het wel erg dik aan natuurlijk. Ik zeg dat als we zo doorgaan dat we geld in de bodemloze Benny dormse put smijten. Ik denk dat er heel wat radio- 1 luisteraars op dit moment onder de kink krabben. En ik nou, ja. die jongen die moet maar niet gaan doen. Ja, en het is dubbel. 19-jarige Fabienne zegt mij, nee, ja, je gaat wel erg ver. En, en mijn vader die zegt tegen mij, ja, maar dit, dit, volgens mij moet je veel verder gaan. Er zijn heel veel mensen, ook 50-plussers, die zeggen. Ik hoor niet tot die 24 zetels. Ik, ik vind het eigenlijk schandalig dat wij alleen maar kiezen... voor iemand die zegt, ik kom op voor ze. Mm -hmm. Kijk, uiteindelijk kan ik ook gaan stemmen omdat ik een Ajax-fan ben op een partij die zegt wij komen op voor Ajax-fans. En dan komt er een partij die zegt wij komen op voor de mensen die Facebook stom vinden en daarom geen Facebook-account hebben. Maar dat is geen visie. Je moet niet op iemand stemmen alleen maar omdat hij een 50-plussen is. Maar omdat je denkt, nou hiermee lossen we jongerenwerkloosheid op en ook het pensioen. Het moet allemaal gezamenlijk aangepakt worden. Dat vind ik wel. Ja. Zometeen gaan we daar verder over praten. Want hoe komen we nu gezamenlijk uit de crisis? Dankjewel voor nu en je ervoorzitter Marcel Bamberg. Italië moet eind februari beslissen wie het land de komende jaren gaat leiden. Lange tijd was het land synoniem met de flamboyante... zelfbenoemde keizer Silvio Berlusconi. Met de verkiezingen voor de deur is de rol van de oud-premier interessant. Hij doet ondanks alle schandalen, roddels en achterklap... namelijk gewoon weer mee. Martin Cimek, Italië-liefhebber van het eerste uur, goedemorgen. Go goedemorgen, dat kunt u wel zeggen. Goedemorgen, ik heb de wekker gezet... Maar goed, ik, ik, ik, ik, probeer, ik probeer wakker te zijn. Dat probeert Silvio <laughs> trouwens ook. Ja, probeert hij dat? Want maakt die oude macho überhaupt nog een kans? Nou, um, wat, wat dus bijzonder is aan, uh, aan, aan verkiezingen is in Italië... dat hij is voor mij niet de favoriet. Op dit moment Hij zal volgens mij niet winnen. Maar hij maakt de verkiezingen... Uh, interessant, omdat links, die op dit moment nog de grootste partij is, mm -hmm. komt niet verder dan uh, hem te kritiseren En dat is natuurlijk geen programma op zich. Interessant is dat daardoor uh, Grillo, dat is een komiek, dat is, moet je denken aan Joep van het Hek, die nog nooit op televisie heeft opgetreden, want daar was die ooit er oud gegooid, oude televisie, die Grillo, die heeft via de internet... ...zoveel Italianen in die dertig jaar dat hij bezig is op uh, pleinen en theaters... ...weten te mobiliseren, dat het niet onmogelijk is dat hij straks uh, 25% van de stemmen krijgt. Beppe Grillo, vandaag nog, of gisteren moet ik zeggen, dinsdag... Mm -hmm. uh, uh, ...in Milaan op, uh, hij heeft hij volgekregen de Piazza del Duomo. Heel interessante man... Dan heb je Monti, dat is een soort Engelse gentleman tech, uh, technocraat. En die uh, uh, gaat op een gegeven moment dankzij Berlusconi schelden. Want hey, uh, met gentleman zijn komt die er niet. Dus wat mij zo fascineert aan die Italiaanse uh, uh, uh, politieke scène is de theater. Want ik ben natuurlijk, uh, ik hou van theater. Maar dat is mooi, hè? ze maken ja. er wel iets spannends van. Dus. Ja, absoluut. Dat is spannend. En dat is, kijk, ik ben soms... Uh, lijk ik enthousiast over Berlusconi... maar dat is niet zozeer de Berlusconi zelf... maar Berlusconi als katalysator. Want als Berlusconi ergens is... dan laten de anderen zich kennen. Want wat en... opvallend is, is dat iedereen dus Berlusconi zwart maakt... maar hij zelf staat daar als een soort flamboyante man theater te maken. Daar. Ja, absoluut. En kijk, wat dus, wat dus wel heel knap van hem is... Ik heb, uh, vanavond heb ik gevolgd hem en Monti. En Bersani, dat is die, die, die, die uh, Partido Democratico, ex communisten die heb ik gevolgd op Lassette. Dat is een, dat is een uh, linkse uh, televisiezender, die trouwens vandaag uh, toevallig verkocht is aan, aan rechtse eigenaar. Dus dat gaat veranderen, maar nou zijn ze nog links. Uh, en uh, Berlusconi, wat me verbaasde, hoe ontspannend hij was. Hoe ontspannen hij was en hoe, hoe vriendelijk eigenlijk naar... Iedereen die hem kritiseert, hij zegt bijvoorbeeld over die Bersani, over die linkse man, zei die, toen ze, toen ze misschien weten jullie dat nog, toen ze op de hoofd van Berlusconi, ook op Piazza del Domo, hebben gegooid dat beeldje, weet je, dat, mm -hmm. dat bronzen beeldje, en hij werd, uh, hij werd uh, uh, getroffen in zijn gezicht. Toen heeft hem Bersani opgezocht en hebben ze half uur hand in hand gezeten. En dat heeft hij beschreven. En hij zegt, nou, die Bersani, die is als mens... is een hele warme en hele lieve man. Maar ja, dat blijft een communist. En zo doet hij dat hij... Hey. Maar heeft hij niks te verliezen voor zijn gevoel dat hij daarom zo rustig is? Ah, het, het, dat, weet, dat weet ik niet. Kijk, hij is alleen maar als... Ik ben 64, die, die, ik moet nou beginnen aan theatertour. Ik begin uh, 5 mei, begin ik met mijn programma uh, en uh, 16... Uh, 5 maart bedoel ik. En 16 maart heb ik uh, première en 27 uh, meestijken, kleine comedie en ik denk... Uh, haal ik het fysiek? Ben ik in staat om dat te doen? En, en die Berlusconi is twaalf jaar ouder dan ik, die is 76. U kunt wat van hem leren. Nou, ik bedoel, de vitaliteit die die man heeft... nou, dan denk ik, ja, dus, uh, zou die onder druk zijn? Of hoe, hoe, hoe is dat? Hoe kan dat? Hoe, hoe... Misschien werkt het als heel veel mensen je beledigen... dat je uiteindelijk er toch beter uitkomt. <laughs> ja, als... als uh, ja, je, je, je wordt misschien inderdaad... Uh, nou, hij heeft niet alleen vijanden. Het, het is echt... echt het, is, en, het is geweldig. Ik vind het ik vind dat jammer dat, dat uh, uh, er niet meer van die van die uh, uh, politieke strijd in Italië hier in Nederland te zien is. En dan bedoel ik niet alleen aan Berlusconi, maar eigenlijk aan al die hoofdrolspelers. Het is, het is een en al theater en het is een en al uh, uh, uh, uh, eigenlijk klasse. Alleen het is allemaal gelogen dat <lacht> je die gevoel ja, wel. Wat, wat dat betreft doet hij het wellicht een beetje net als u. Hij komt een heel eind met zijn charme. Nou, ik, ik, dat vind ik een grote compliment als hij me charmant noemt. Uh, kijk, hij is platter natuurlijk. Ik hoop, kijk, hij, hij is Berlusconi is natuurlijk wel een beetje plat. En ik denk dat dat heeft hem opgebroken. Dat zullen vooral vrouwen die hem niet meer gaan stemmen. Want hij is helaas, hij is een beetje plat. En dat was vandaag in die discussie met Monti, met die uh, Engelse gentleman, met professor Monti. Hij, uh, zei, uh, Berlusconi zegt... Hij heeft helemaal geen verstand van economie. Dat is allemaal theorie. En um, hij ziet de economie via de, via de sleutelgat. En dat was natuurlijk totaal fout. Want toen zei Monti, ja, via de sleutelgat bekijk je niet de economie. Dan bekijk je heel andere dingen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat de hoofd van Berlusconi daar vol van is. En dat hij daarom die, die, die sleutelgat als ...als soort beeld heeft gebruikt. Nou, en deze fouten die maakt Berlusconi, want inderdaad zijn ho hoofd is niet alleen vol van politiek. Hij, uh, hij, hij is gewoon stout en hij weet dat hij misschien geen premier meer wordt... ...maar van vrouwen houdt hij nog altijd. Hij betaalt per dag honderdduizend euro aan zijn ex... Hè? En dat is natuurlijk ook niet niks. Dat is ook... Dat is ook en dat, dat, ja, dat geld heeft hij nog steeds. Het is, is gevecht toest, uh, tussen een miljardair, een komiek en een professor. Nou, maar wat... uh, kan zo iemand nog wel een land besturen? Wordt het niet gewoon eens tijd dat Berlusconi zegt... jongens, ik koop een mooie villa en ik blijf binnen? Nou, hij, hij, hij hoeft niks meer te kopen. Hij heeft zoveel villa's. Hij kan nooit meer wonen. Da in al die huizen kan hij no nooit meer wonen. Maar kijk, de punt is... en, en daarom, dat is eigenlijk het probleem... is. Italië überhaupt te besturen. Kijk, Italië is zo'n gecompliceerde land... ...maar dat is een heel andere uh, discussie... ...dan moeten we het hebben over maffia... ...over dranghetta. Uh, uh, ja, dat is zo'n gecompliceerde land. Is Italië eigenlijk te besturen? En dat, uh, daarom is dat ook zo gecompliceerd... ...want, uh, want uh, uh, je moet ook een beetje uh, bedrieger zijn... ...om überhaupt de contacten te kunnen onderhouden... ...met, met maffia en zonder maffia... Geen Italië, want ja, euh, euh, dus zo is het. Het is niet anders. Dus dat, dat zal Monti niet, euh, zeg maar, daar zal hij geen orde in, in scheppen. Want Italiaan in zich heeft enorme wantrouwen euh, van de staat. De staat heeft eigenlijk nog nooit iets goeds gedaan voor een Italiaan. Ja. En zij geloven niet dat ook degene die naar Berlusconi komt iets goeds voor ze zal doen. Maar... En, en dat is eigenlijk, dat maakt het allemaal zo. Uh, zo Ondoorgrondelijk voor de buitenwacht. Maar als je daar leeft. dan begrijp je dat je leeft. in een soort. Uh, ja, in een soort. Uh, wilde Westen. die heel beschaafd oogt. en heel prettig is als je een buitenlander bent. en als je een toerist bent. maar als je een van hen bent. dan. dan. Ja, dan zou ik zou echt, echt niet weten op wie zou ik moeten stemmen. Nee, dat, wou, dat wou ik u net vragen. Tot slot, als u de een van de drie moet kiezen, wie wordt het dan? Nou, ik zou toch Beppe Grillo kiezen, omdat dat, die geeft duidelijk aan... dat is antipolitiek, dat die politici hebben eigenlijk uh, de, de, definitief de kans verspeld... en dat iets moet gaan gebeuren. En die Beppe Grillo die, uh, is op uh, directe democratie uit, via de internet... En uh, ja. ja, dat zou prachtig zijn als dat in de toekomst ja. zou kunnen. En dan bedoel ik niet alleen Italië, maar misschien overal. En dan kunnen we Italië misschien nog een beetje lachen. Martin Siemek, auteur van het boek Silvio en natuurlijk Groot Italië-liefhebber. Dank u wel. Dank je wel. De 50 tinten grijs van Henk Krol zijn populairder dan ooit. In verschillende peilingen staat zijn 50-plus partij op dikke winst. Maar dit succes is deels gebaseerd op onzin. Dat stelt NJR-voorzitter Marcel Bamberg. NJR, de Nationale Jeugdraad, komt hiermee op voor de jonge generatie. Marcel Bamberg is dit uur bij ons te gast in de studio. Marcel, uh, nogmaals, goedemorgen. Hi. Uh, ja, je legde net al uit wat je uh, probleem met Henk Krol is. Kun je het nog één keer kort samenvatten? Ja, ik vind het uh, eigenlijk heel egocentrisch... dat een hele generatie trapt in de gebakken lucht van, een, uh, van een, hun voorman. En Ik snap wel dat niet alle ouderen over dezelfde kam zijn te scheren... maar ik vind het van heel weinig uh, solidariteit getuigen wanneer we nu zeggen ikke, ikke, ikke en de rest kan, uh, kan stikken. Het egoïsme. Het is echt egoïsme, ja. Maar je zegt bakken, bakken lucht. Wat, wat voor lucht? Nou ja, op het moment dat je zegt... Um, CPB-cijfers zijn onzin, CBS-cijfers zijn onzin... alles wat anderen zeggen is niet waar. Dus geloof mij op mijn, uh, op mijn blauwe ogen. Terwijl, nou ja, Henk Krol is inmiddels een veroordeeld crimineel... op verschillende punten. Dus je kunt hem recht in de ogen aankijken. Hij zegt, ik heb niks gedaan... En hij, je kunt hem recht in de ogen aankijken. En hij zegt, ouderen zijn een heel arme generatie en het is helemaal verschrikkelijk. En uh, wij, moeten, wij moeten ontzien worden. Ik vind dat van heel weinig solidariteit getuigen. Als ik mijn studiefinanciering moet inleveren, dan ga ik wat meer betalen voor mijn studie. En dan gaan ouderen een dagje minder met de blote billen en benen door. Ja, laten we naar de toekomst kijken. Uh, je vindt dat de crisis kan worden opgelost door te investeren in generaties. Ja. Hoe zie je dat voor je? Nou ja, als we allemaal op de bladen zitten... dan betekent dat dat we dus allemaal iets erop achteruit gaan. Maar als we ergens gaan investeren... dan is het dus en in jeugdwerkloosheid... Um, of een betere aansluiting op de arbeidsmarkt voor studenten... maar dus ook uh, voor, de, de, voor de problemen voor ouderen. Um, alleen ik vind dat je wel een compleet verhaal moet brengen... als politieke partij. En dat hoe, je niet... hoe, moet je, hoe moet je zoiets aanpakken dan? Nou ja, je, je legt gewoon een visie neer. Anders dan, hoi, ik ben 50-plus, stem op mij... want ik ben 50-plusser... Um, nu is het zo dat de enige uh, ja, drijfveer voor mensen om erop te stemmen ongeveer dat is. Het is mijn belang, dus ik stem er zomaar op. Mm -hmm. Ik vind dat, dat, nou, we komen als oudere partij dan in godsnaam met een initiatief om jeugdwerkloosheid op te lossen. Want uiteindelijk, ik betaal die ouder de dagvoorziening. Als ik geen werk heb, dan uh, komt daar geen belasting voor binnen. En dan ben je uiteindelijk zelf de dupe als ouderen. Wat zou het kabinet moeten doen? <laughs> het kabinet moet volgens mij uh, een, al helemaal een brede visie hebben. Niet te veel trappen in de, in de nou ja, in die korte opmars die er nu gaande is. Want je ziet gelijk, er zijn maar twee zetels in de, in de Tweede Kamer... Uh, voor de, voor de 50-plus-partij. Um, en op het mom moment dat de, de Calimero het Calimero-gedrag echt naar voren komt... dan staat er ineens virtueel uh, ja, 24 zetels voor. Ja. Laat je daardoor niet gek maken. En, uh, ja. en we hebben natuurlijk de hele tijd over Henk Krol, maar de vraag is natuurlijk, heb je hem al persoonlijk gesproken? Uh, Norbert Klein wel. Norbert Klein is de, ja, de, enige, andere, uh, de enige andere fractielid. En met, uh, met Henk Krol heb ik zelf niet gepraat. Maar ik zou het heel interessant vinden. Een oh. smsje misschien. Dus bij deze de uitdaging voor de Henk Krol. Als u luistert, bel ja. even naar ons gratis nummer. 0800 1121. Maar jullie moeten toch wel om de tafel. Hè? Als jij dit zegt, jij zegt... je moet geen gebakken lucht verkopen. Dan moet je ook met hem praten. Ja. Nou, er zijn een paar dingen die ik hem heel graag zou willen voorstellen. Ik denk dat als je een fulltime job... Uh, in tweeën knipt en je gaat daar iemand die, uh, die al uh, 40 jaar werkervaring heeft, ja. samen met een uh, net afgestudeerde zetten. Dan ja. heb je dus, dus twee mensen die, die. Heb je heel veel kracht, op. Het is prachtig. En, en het lijkt me om. ook nog een gezellige man om uh, koffie mee te drinken. <laughs> Precies. En hier, voorzitter Marcel Bamberg, dankjewel voor je komst naar de studio dit uur. De minister van Buitenlandse Zaken, Frank, eh, Frans Timmermans... is vandaag en morgen in Indonesië op werkbezoek. Gepland staat een ontmoeting met onder meer... zijn Indonesische ambtgenoot Marti Natale Gawa. De band tussen Nederland en de voormalige kolonie Indonesië... loopt niet op rolletjes. Daarom is het doel van het bezoek versterking van de banden... tussen Nederland en Indonesië. Indonesië-kenner Sors Bos van Indoweb.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het minister Timmermans lukken om het een en ander recht te zetten, denk je? Uh, ik, ik, ik hoop het wel van, uh, naar verluidt is, is hij in Indonesië om een, uh, om een toekomstig staatsbezoek van uh, premier Mark Rutte voor te bereiden, dus er staat voor hem al wat op het spel, maar dat het een, uh, ja, dat het een bezoek is dat... Is, dat is duidelijk, want Frans Timmermans was uh, tijdens het vorige kabinet het uh, buitenlandwoordvoerder van de PvdA... die op dat moment tegen de verkoop van leopard tanks aan Indonesië was. Ja. Dus uh, het wordt een, een pikant bezoek, dat zeker. Ja, zo komen we eigenlijk gelijk bij de relatie tussen Nederland en Indonesië. Kun je nog even uitleggen hoe dat nou zit? Waarom werkt deze niet optimaal? Um, hij werkt niet optimaal omdat... Ja, wat Nederland is en altijd wel zal blijven. In Indonesië wordt Nederland toch gezien als de voormalige kolonisator. En alles wat Nederland zegt, en zeker wanneer het kritiek betreft over Indonesië, wordt in Indonesië op een goudschaaltje gewogen. Ja. Maar los daarvan zijn er ook ja, enkele recente incidenten die niet heel goed zijn geweest voor de relatie tussen de twee landen. Welke incidenten waren dit? Uh, nou, dat is natuurlijk onlangs het, het Leopard -tank ...waar uh, Indonesië uiteindelijk afzag van de aankoop van tweedehands uh, Nederlandse leopard tanks voor 200 miljoen euro... ...omdat er in Nederland geaarzeld werd vanwege het debat over mensenrechten in Indonesië. Mm -hmm. Die tanks uh, heeft uh, president Judo Jono uiteindelijk in Duitsland gekocht, waar, waar ze ook een stuk goedkoper waren trouwens. Mm -hmm. En in 2010 zou de Indonesische president ook een uh, staatsbezoek brengen aan uh, Nederland... En dat is op het laatste moment afgelast omdat uh, de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken, dreigde met een kort geding tegen de president wegens de schending van de mensenrechten in Indonesië. Ja. En dat is toen uh, echt op het laatste moment uh, niet doorgegaan. Timmermans bezoekt zijn uh, ambtgenoopt, uh, Nathalie Gama. En wat, ja. wat, wat gaan zij uh, bespreken? Uh, nou, ze gaan het onder meer hebben, zoals dat zo mooi heet, over uh, verregaande samenwerking tussen de twee landen. Uh, dat komt in de praktijk waarschijnlijk ook neer dat ze het gaan hebben over ja, hoe kunnen de twee landen cultureel uh, samenwerken. En daarbij moet je denken aan uh, ja, wat, uh, ja, op welk gebied kunnen ze, bijvoorbeeld om, ja, kunnen ze samenwerken met, uh, bijvoorbeeld met musea. Mm -hmm. uh, er, ligt, uh, er ligt in Jakarta bijvoorbeeld het oude VOC-archief. Dat ligt op dit moment daar te vergaan omdat het geld er niet is om die archieven in de juiste staat te bewaren. Maar tegelijkertijd zijn er ook bijvoorbeeld uh, ja, Indonesische kunststukken in, in Nederlandse universiteitsbibliotheken en musea die Indonesië graag uh, terug wil hebben. Maar de voornaamste reden is denk ik toch uh, ja, de, de, de relatie tussen de twee landen verbeteren en geld. Want Jakarta, zoals, uh, zoals u niet gemist heeft, stond de laatste tijd onder water en daar moet... Uh, ja, daar moet snel iets aan gebeuren. Hmm. Zo uh, bezoekt minister Timmermans vandaag ook een, uh, een waterproject in, uh, in oh. Jakarta. Oh, wat voor waterproject? Uh, wat voor, er daar daar worden, daar worden de maatregelen genomen om om iets te doen tegen de overstromingen. Daar uh, ja, dat, dat helpt op dit moment nog niet. Maar waar die denk ik vooral voor komt is een consortium van Nederlandse bedrijven is bezig om voor Jakarta een, een soort deltaplan. Uh, te schrijven. Dat moet in 2014 af zijn. Mm. En dat consortium dat wordt geleid door Witteveen en Bos en Grondmij. En die hebben een subsidie van 4 miljoen gekregen van de vorige staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking, Knapen ja. om dat plan te maken. En de hoop is natuurlijk dat, dat Jakarta zegt, mooi plan doen we. En uh, ja, kom maar op Nederlandse bedrijven, voer dat plan maar uit. Want dan... Uh, Gaat het gaat natuurlijk om heel veel geld. En tot slot nog even kort: Nederland is haar tanks natuurlijk nog steeds niet kwijt. Verkopen aan Jordanië lukte niet. Gaat Timmermans ze nu opnie opnieuw sluiten aan Indonesië, denk je? Um, dat zou kunnen. Ik, hij zal het natuurlijk niet officieel uh, erkennen. Maar hmm. ik denk uh, dat hij die tanks dat hij daar toch wel erg graag van af wil. En het niet zal nalaten om uh, in ieder geval achter de schermen nog een poging te wagen. We gaan het in ieder geval proberen. Indonesië-kenner George Bas van Indoweb.nl. Dankjewel. En onze zendtijd zit er vrijwel op. WNL is er over ruim een uur alweer op televisie. Op Nederland 1 begint dan vandaag de dag met Eva Jinek. Vandaag ontvangt ze Jack de Vries, die komt praten over Frans Timmermans. U hoorde het net al bij ons. En de minister van Buitenlandse Zaken is dus in Indonesië. Ook de gast Danny Mekic over de cyberaanvallen... die nu door de AIVD worden onderzocht. Dat wordt dus kijken straks. Om half zeven vanavond, dat duurt nog even twaalf en een half uur om precies te zijn... is WNL er op Radio 1 weer met Joost Eertmans en een nieuwe avondspits. En wij zijn er volgende week weer. Ja, zo meteen hier op het Radio 1. Het Radio 1-journaal met Lara in en Marcel Oosten. Een wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.